Jobbe met het NOS Journaal. De speciale top van de Eurolanden in Brussel... over de voorwaarden voor nieuwe Griekse steun is geschorst. De onderbreking moet de deelnemende staatshoofden en regeringsleiders... de mogelijkheid geven in onderlinge gesprekken tot een compromis te komen. Dat is bekendgemaakt door een woordvoerder van de voorzitter van de top, Donald Tusk. De Griekse premier Tsipras zit aan tafel met onder andere... de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. Merkel stelt zich hard op tegen Tsipras. Hollande is toeschietelijker. De beroemde citadel van de Syrische stad Aleppo is deels ingestort na een explosie. Op de foto's is te zien dat de muren van het oude fort in puin liggen. De citadel, die werd gebouwd in de 13e eeuw, wordt gebruikt door het regeringsleger als militaire basis. Afgelopen nacht was er een explosie in een van de tunnels onder het complex. Volgens het leger hebben rebellen een bom laten ontploffen. De muren zijn waarschijnlijk ingestort als gevolg van die explosie.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 Novak Djokovic heeft voor de derde keer het toernooi van Wimbledon gewonnen. De Serviërs was te sterk voor zijn uitdager Roger Federer. De setstanden waren 7-6, 6-7, 6-4 en 6-3. Vooral in de eerste twee sets gingen Djokovic en Federer gelijk op. Maar later in de wedstrijd was de Serviër overtuigend sterker. Djokovic won dit jaar ook de Australian Open. De Wimbledon titel is de negende Grand Slam zege van zijn carrière. Het weer vanavond en ook vannacht overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen verandert er weinig, bewolkt en geregeld buien. Ook af en toe wat zon. Er staat een stevige wind en het wordt net als vandaag ongeveer 21 graden. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zomer met ZFM zon day zandvoort en zomerhits Standing in a crowd room en I can't see your face Put your arms around me tell me every